Er bestaat nog veel onduidelijkheid over een mogelijke aanval vanochtend... op een doelwit van terreurbeweging Al-Shabaab in Somalië. Buitenlandse troepen zouden een huis aan de kust hebben aangevallen. Mogelijk waren ze op zoek naar een Tsjetjeense leider... van de islamitische terreurbeweging. Sommige strijders zeggen dat de aanvallers Britten en Turken waren... maar volgens anderen ging het om Amerikanen en Fransen. Turkije ontkent dat er een aanval is geweest... en de Britten geven geen commentaar. Ongeveer 125.000 mensen kwamen vandaag af op de open huizendag. Dat zijn er 20.000 meer dan bij de laatste editie in april. Vooral starters deden mee, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De NVM concludeert uit de extra belangstelling dat de huizenmarkt weer aantrekt. Er waren meer belangstellenden, terwijl er 5000 huizen minder te bezichtigen waren dan een half jaar geleden. De gemeente Groningen heeft een poolcentrum in de stad drie maanden gesloten. Directe aanleiding is een vechtpartij afgelopen week... tussen Marokkaanse jongeren en leden van motorclub Satoudara. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom ze met elkaar op de vuist gingen. Het weer, vanavond en vannacht droog. Er zijn opklaringen en er kan nevel of mist ontstaan. Morgenochtend lokaal mist. Later op de dag breekt af en toe de zon door. Het wordt dan een graad of 16. Maandag en dinsdag iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.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 18 minuten gespeeld, 0-0 nog de stand. Maar wel de eerste echt grote kans van de wedstrijd gezien. Die was voor Roda JC. Vrije trap van Deris aan de rechterkant. Kon door pluim op doel worden gekopt. Maar het was het doelman Kevin Bejois die daar goed de redding op wist te brengen. Waardoor het na 18 minuten hier in Kerkrade nog 0-0 staat. Topscheidsrechter bij toch een en die uitkamp. Ja, toch wel. Zo vroeg in het seizoen al een zes punten duel. staat 1-0. Had 2-0 moeten zijn voor go Ahead Waren het niet dat Antonia uh, Remy speelde? Alleen op de wereld. De man die er veel beter voor stond. Turic. stond helemaal vrij voor de goal. Maar Re, uh, Remy, uh, uh, Antonia die schoot de bal op. Keeper Johnson die dus één goede actie heeft gehad tot nu toe. Maar NSC valt wel bitter tegen. 1-0. go Ahead leidt tegen NSC. En over uh, iets minder dan drie kwartier is er in Breda ook nog NAC tegen Herakles. Er wordt gehandbald in Dalfsen. Richard van Naden. Ja, Dalfsen had lang een prima voorsprong. Zes, zeven doelpunten steeds. Nu is het verschil slechts drie. Het gaan dus nog spannende minuten worden. De laatste elf hier in Zwolle. Voorsprong 21-18. En langzaam zie je dat de krachten wegvloeien bij Dalfsen. Andy. Nu doet hij het wel, Antonia, wat hij een paar minuten geleden niet deed. Hij brengt de bal voor het doel en die kan zo ingelopen worden. Ik dacht dat het weer turuts was. Of is het uh, Houtkoop? Het is Houtkoop die heeft gescoord voor Go Ahead Eagles. Oftewel 2-0 voor de thuisploeg. En dat is niet onverdiend gezien het aantal kansen. Uh, Antonia krijgt de bal aan de rechterkant. En brengt de bal bij de tweede paal. Wat hij dus een paar minuten eerder had moeten doen. Dan was het al 2-0 geweest. Nu is het 2-0. Sander Houtkoop is de doelpunt te maken. Nou, de earing e uh, is het niet gegeven om tot een einde te komen. We gaan naar rode Pek Zwolle, Arman. Ja, want daar gebeurt ineens ontzettend veel. Een uh, penalty gegeven voor Pek Zwolle. Het uh, was uh, Lachman, die uh, de centrale verdediger, die helemaal van achteruit door mocht lopen. Na een uh, afgeslagen hoekschop van uh, Rode JC. En dan onderuit werd gehaald door Bonavazia, vindt Hiegler, in het strafgebied. En Bonavazia krijgt zelfs de rode kaart van Higler Bonavazia die vandaag mag spelen... omdat Luik centraal achterin niet voldeed de afgelopen weken. En diezelfde Bonavazia die wordt dus weggestuurd door Hiegler. De protesten mogen denk ik niet meer baten. Ik zag dat Higler nog een gele kaart ook uitdeelde aan iemand van Roda... maar in de gauwheid kon ik niet zien wie dat was. Maar Bonavazia die loopt nu toch echt weg. Hij gaat het veld af. We hebben ongeveer 22 minuten gespeeld... en Roda moet verder met 10 man dus door die rode kaart van Bonavazia. Die lag hem al inderdaad wel lichtjes aantikt hoor in dat straatschopgebied. En Lachman, Het vreemde is dat Lachman daarna nog wel een paar stappen zet. En daarna pas gaat liggen. Dus of het nou een heel terechte rode kaart is, betwijfel ik. Maar goed, dat kunnen we zo meteen misschien nog even in de herhaling zien. Dat die op het scherm dat ik hier voor heb. Maar de penalty blijft dus over voor uh, Pax Wolle. Dat hier uh, in een zetel wordt geholpen, dus door de scheidsrechter Dennis Hiegler. Die penalty uh, mag uh, nu genomen gaan worden. Ongeveer als de protesten er nog altijd zijn van uh, Roda JC. Maar uh, het is volgens mij Asjente inderdaad die de penalty gaat nemen. Asjente, en die schiet naast! Ongelooflijk. Rotti Ascente heeft de uitgelezen mogelijkheid om Peck Zwolle op een 1-0 voorsprong te helpen. Maar een heel slecht ingenomen penalty. Schiet hij een meter of twee zelf naast de goal van Filip Couto. Onvoorstelbaar. Het is, ja, Couto die duikt de verkeerde kandel wel op. Maar Aschente die schiet de bal een paar meter naast. Waardoor Roda wel verder moet met tien man. Maar de stand hier tussen Roda en Peck nog wel op 0-0 blijft staan. 2-0 is het in Deventer bij Go Ahead Eagles NEC. Andy. Ja, en ik heb uh, NEC dit jaar nog niet zien voetballen. Niet met eigen ogen in ieder geval. Het valt me zo tegen. Ze staan hier voor niets onderaan. Hele matige ploeg. En staan ook uh, verdiend met 2-0 achter. Want het ziet er veel beter uit bij Ahead Nu ook weer Antonia, de man van de assist voor de 2-0. Geeft de bal weer voor het doel. Met heel veel moeite verdedigd door Van Eijden. Anders was de bal weer bij Houtkoop uh, terechtgekomen. Nu heeft Kuipers een overtreding gezien van Marnis Kolder bij het uitverdedigen van NEC. Ja, NEC af en toe een plaagstootje hemlijn heb ik alleen richting keeper Room afzien gaan. Maar Room keek goed naar de bal en hield de bal tegen 2-0. Het is eigenlijk niet te geloven dat NEC zo ver aan het wegzakken is. Eigenlijk zette zich dat al in. Een wedstrijd of 12 voor het eind van de vorige competitie. En dat is gewoon doorgezet in deze competitie. Na acht wedstrijden nog geen overwinning. En nu ook al na 24, 25 minuten... Met 2-0 achter. Nu dan balbezit aan de rechterkant. Dus kijken of dit iets uh, kan opleveren. Als de bal bij Jantscher is uh, gekomen. Speelt de bal even terug. En dan gaat de bal naar Breuer. Breuer al heel lang voetballend in de eredivisie. Misschien wel ietsje te lang. Want hij uh, kan er niet bol werken achterin. Uh, is toch steeds zijn man kwijt als centrale verdediger. Nu ging de bal wel naar voren. Maar wordt over de zijlijn gewerkt door een van de verdedigers. Van uh, Ahead Eagles. De inworp voor NEC. Vanaf de linkerkant de meterhof. 10 voor de achterlijn. Weinig mensen die vrijlopen. Dan wordt de bal naar voren gegooid. Naar Verona voor. Makkelijk van de bal afgelopen, zich door Valkenburg. En dan aardige bewegingen. Maar één beweging te veel. Want de bal gaat weer over de zijlijn. En dan mag NEC weer gaan gooien. En doet dat dan maar snel naar Rens van Eijden. Op eigen helft. Van Eijden, bal naar voren. Kijken of dit iets kan opleveren. Als Breuer de bal heeft en hem weer breed geeft. En dan gaat de bal naar Palsen en weer naar Breuer. Er loopt helemaal niemand vrij van NEC. En dus blijft Breuer maar in balbezit. Speelt de bal dan nu uh, wel naar voren. Maar met heel veel moeite uh, kan uh, NEC nog in balbezit blijven via Nienborg. Maar het publiek om me heen gaan we weer in staan. Want ze hebben een heerlijke avond tot nu toe. Want de 26 minuten spelen. Leidt go ahead Eagles met 2-0 tegen NEC. Drie punten was het verschil. En Dalfsen zat er doorheen. Richard van der Mado is het nu? Ja, zo is het. Zeven minuten iets minder. Het staat 22-20. Een verschil dus nu van twee. Dit ziet er radig uit. De aanval van Dalfsen over de linkerkant. Maar dan staat daar de Poolse kiepster Precies op de goede plek. Mooie aanval met heel veel beweging. En het is echt een gevecht geworden deze wedstrijd. Nu diep in de tweede helft. Letterlijk zo af en toe zelfs. Judo met een bal. En het is 60 minuten gewoon op dit Europese podium. Waarin je vol moet gaan. Want anders red je het niet. En dat wordt duidelijk in dit duel. Waarin de Poolse meiden van Lubin er nog een extra schepje. Vooral agressief bovenop gooien. Er wordt veel gebeukt. Veel overtredingen nu en Dalfsen moet in dat uh, bikkelen, in dat gevecht mee. Dalfsen dat het vooral moet hebben van uh, snelheid, van technisch handbal. En nu wordt het dus echt een uh, fysieke strijd. Het schot uit uh, de tweede lijn van een meter of tien gaat over het doel van Anik Lipman. Zes minuten nog te spelen, 22-20 de tussenstand. Nog altijd in het voordeel dus van Dalfsen. Oh, De summer we go down to Cancun. But no man dat that kind of hard to do Andy gecineerd en ec, want het is 3-0 en we hadden al gezien. De eerste acht de gemiddeld drie doelpunten tegen. Nou, die derde is nu ook binnen. Het is Antonia die al de assist gaf bij de 2-0. Die nu weer na verdedigend uh, zwak werk van uh, NEC alleen op de keeper af kan gaan. En het uitstekend afmaakt. Ik zeg het nog maar een keer. 28 minuten gespeeld. Go ahead, Eagles. NEC 3-0.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 Easy. Bij Emmen Willem II in de Jupiter League. De eerste divisie is het 1-0 geworden. We gaan naar Andy Houtkamp. 3-0. Ja. Ze hebben bijna die zes van vorige week tegen Ajax alweer weggewerkt. Go ahead. Ja, en ik moet zeggen, het is nog verdiend ook. Eh, wel dodelijk effectief. Uh, go at Eagles, want de kansen die ze krijgen op uh, nou, 2 na, ze dus hebben de 5 uh, gekregen, drie keer gescoord. Ik moet bij NEC trouwens denken aan de wedstrijd vorig jaar. Toen tegen een promovendus, tegen uh, Peck Zwolle. Toen stonden ze na een half uur ook met uh, 3 of 4-0 achter. We werden ook helemaal weggespeeld. En met name de instelling, ik, ik snap het niet goed. Uh, uh... Tactisch en technisch zijn ze best wel uh, gelijkwaardig. Maar als je naar het middenveld kijkt. Uh, Go Ahead is, heeft op alle fronten de overhand ten opzichte van NEC. En dat was al bij 1-0, 2-0 en bij 3-0. En uh, nu gaat Valkenburg even naar de kant. Die was geblesseerd uh, voor Go Ahead Eagles. Vandaar dat het even rustig was. En vandaar ook de 3-0 voorsprong voor Go Ahead Eagles. Dat gewoon lekker uh, onbevangen voetbalt. Uh, probeert te combineren. Maar ook met de inzet er bovenop klapt. Als uh, NEC eens een keer balbezit heeft. Want dat gebeurt niet al te vaak. Nu dan uh, misschien. Maar ja, de bal wordt weer over de zijlijn gespeeld. Nu door Paulsen. Nee, het is niet veel met de NEC vanavond. wedstrijd lijkt me dan ook al gespeeld. Zelfs na 32 minuten in de eerste helft. Bij een 3-0 stand in het voordeel van go Ahead. Roda Pek is nog 0-0. Maar uh, Pek miste wel een strafschop. Ruud Brood, de trainer van Roda, had vorig seizoen heel veel te klagen over rode kaarten die hij uh, kreeg, uh, Armand. Ja, zelfs vier keer is er vorig seizoen een rode kaart ingetrokken van Roda JC. Ik weet niet of dat nu ook weer gaat gebeuren. Die rode kaart voor Bonovatia die hij kreeg omdat die Lachman van Zwolle in het omver omvertrok. Hij tikte hem heel licht aan Bonovatia. Maar het spreekt in het nadeel van Lachman dat hij daarna nog een stap of twee zette. En toen hij zag dat de bal buiten zijn bereik was, pas ging liggen. Dus of het nou echt een terechte rode kaart is, het lijkt mij heel zwaar gestraft. Maar goed, Roda speelt met tien man. Staat 0-0 hier na ruim een half uur voetbal. Ascente miste de penalty. Dus voor Zwolle. Het is niet gezegd dat Roda een stuk minder speelt nu opeens dan Zwolle. Peck weet nog niet goed gebruik te maken van die man-meer situatie. Roda heeft Kali centraal achterin geposteerd. En Roda kreeg eigenlijk ook de beste kans na die rode kaart van Bonavia. Het was Pluim die vanuit de tweede lijn een goed schot in huis had. Wat door Bejoa met moeite nog gekeerd kon worden. Dus Peck moet even gaan zoeken hoe ze goed gebruik kunnen maken van die man-meer situatie. Kali speelt nu centraal achterin bij Roda JC. Er is geen nieuwe verdediger in. Gekomen. Daar wacht Ruud Brood nog even mee. Roda nu een bal bezit via Van Peppe. Rond de middenlijn heeft gespeeld op Donald. Veel ruimte voor Roda. Van Peppe wil de bal terugkrijgen aan de rand van het strafgebied. Maar Donald gaat schieten. En een schiet schot wordt gekraakt door Lachman... De man dus die de penalty veroorzaakte voor Peck Zwolle. die bal gaat over de zijlijn helemaal aan de rechterkant bij de hoekvlag, waar de rode JC mag gaan ingooien. Na 33 minuten, Guus Hupperts gaat dat doen. Roda dat uh, zich niet zomaar wens neer te leggen bij een, bij een nederlaag nu het met tien man speelt. De ploeg speelt misschien wel beter juist na die rode kaart voor Bonavacia. Hupperts gaat ingooien of laat hij het aan Suchoi? Het is het laatste Suchoi de rechtervleugelverdediger loopt nu snel naar voren om die ingooien te nemen. Heeft hij gedaan? Naar Donald allemaal aan de rechterkant van het veld. Suchouin. Die wil de bal terugkrijgen. Maar het is Peck dat kan onderscheppen via Van Hintum. En die schiet de bal dan heel snel weg. Gaat over de zijlijn waar Ruud Brood, trainer van Roda, de bal nu even aan Donald geeft. Die dan weer mag gaan ingooien. Na bijna 35 minuten staat het tussen Peck en Roda. Nog altijd 0-0. 8 was het verschil. 7, 6 en uiteindelijk 2 voor Dalse tegen Lubin. Hoeveel is het nu, Richard? En nu is het weer 6, Ronald. Ja, het is een hele leuke Zo. wedstrijd wat dat betreft. Ja, een prima slotfase. Het moet uit de tenen komen bij Dalfsen. Maar ik heb het al eens eerder gezegd: chapeau voor deze ploeg. Ze knokken zich helemaal leeg. Dat is deze meiden ook wel toevertrouwd. De beleving, de passie is enorm. En dan ook nog in de slotfase nu. Met 1 minuut en 10 seconden. 26-20 op de klok. Een strafworp voor Dalfsen. Deze wedstrijd gaat dus gewonnen worden. In Zwolle in het topsportcentrum Landstede. Mooie hal. Niet zo heel erg veel publiek. Dat valt wat tegen nu. Mirce te Schoenhaker. Dat schiet de bal op de paal. Ja, een mooie marsje met veel doelpuntenverschil. Is natuurlijk lekker voor de return van komende week in Polen. En dit had gewoon een strafworp, had gewoon een doelpunt moeten zijn. Maar Schoenhaker schiet de bal dus op de paal. Iets minder dan een minuut Lubin in de aanval. Ja, dit is het decor waarop Dalfsen wil schitteren. Het Europese vlak. En in deze wedstrijd laat Dalfsen zich meer dan ooit zien... Ik zie veel Europacup-wedstrijden van deze ploeg. En deze springt er toch wel een beetje bovenuit. Want Lubin is echt een goede ploeg. Staat bovenaan in Polen. Handbal is een grote sport ook in dat land. En deze ploeg uit Dalsen, een dorpsclub. Dat de afgelopen jaren zo goed is geworden met heel veel jonge talentvolle meiden van de handbalacademie naar Dalfsen toe gegaan. 14 uur per week trainen ze, maakt met het jaar progressie. Eén van de laatste aanvallen en deze bal is hij wel of niet afgefloten door de Letse scheidsrechters. Het lijkt er wel op. Enorm kabaal nu ook hier in de hal. En Lubin speelt alles of niets. Daar staat Lipman. de kiepster van Dalfsen, die schiet nog één keer. De kiepster van Lubin is uit het doel gegaan en dus net op het nippertje telt deze goal nog van Aniek Lipman heel erg leuk want de kiepster maakt zo het laatste doelpunt van Dalse in dit duel. Het zit erop. 27-20 is de eindstand. Een prima Europa Cup wedstrijd van de meiden van ...coach Peter Porteng. En ze staan in een cirkeltje bij elkaar. Blijdschap, opluchting en de complimenten van het publiek. Zij staan hier op de banken in Zwolle. Volgende week zaterdag de return dus tussen Dalfsen en het Poolse Lubin. Live sport bij LOS langs de lijn op Radio 1. Oh, get that butt Love is the dog, I'm thinking is de drug van Roxy Music. Heeft Pax Wallet nu veel makkelijker tegen Team man? Herman? Nee, dat valt me eigenlijk een beetje tegen, Ronald. Want dan zou je wel denken, sinds Bonavacia van het veld is gestuurd. Maar het staat nog gewoon 0-0 hoort tussen Roda en Peck. Wedstrijd eigenlijk wel redelijk in evenwicht. Hoe gek dat ook klinkt uh, als... Uh Peck met een man meer speelt. Peck kreeg net wel een hele grote kans via Nijland. Die op een goede paas van Saimak in het stadsgebied op de vuisten van Kuto schoot. Nu Peck wederom. strafgebied met Nijland. Kan die schieten. Hij wordt op de huid gezet door drie Roda-verdedigers. En dat is afdoende om Nijland te stoppen. Waardoor Roda die bal kan uitverdedigen. Hiegler heeft nu gefloten voor een overtreding gemaakt van Peck op Souchouin is dat volgens mij waardoor Roda even de vrije trappen mag gaan nemen. Halverwege de eigen helft en wat rust kan inbouwen. Roda dat net ook weer gewoon een aardige kans kreeg. hoor, Via Hupperts die helemaal vrij voor Bejois opdook. Maar de bal niet onder controle wist te krijgen. Waardoor Bejois nog redding kon brengen voor Zwolle. Ron Jans, trainer van Pek, is ook niet helemaal tevreden... met hoe zijn ploeg nu omgaat met de man meer situatie. Hij heeft een aantal spelers uit de dugout gestuurd om warm te gaan lopen. En Ruud Brood, trainer van Roda, die vindt het wel goed zo. Met Kali centraal achterin nu. Nu Roda in balbezit rond de middenlijn. Maar verspeelt de bal snel aan Pek met Ashente. nu. De man die de strafschop miste. Ashente moet even terug naar rechtervleugelverdediger van Polen. Lachman nu aan bal balbezit rond de middenlijn. Speelt naar Broers even een tikje breed... Broerse die zoekt de opening wel, maar vindt hij niet. Gaat daarom naar de linkerkant naar van Hintem. Maar Broerse krijgt de bal gewoon weer terug. Roda staat daar nu gewoon goed door achterin. Met Kali, gewoon een viermans verdediging. Nu wel een opening misschien voor Peck aan de linkerkant. Maar Benson verliest het duel daar van Suchouin. Waardoor Roda gewoon weer kan overnemen. Nu wel Peck dat de laatste tien minuten wel iets sterker wordt dan uh, Roda JC. Een aantal kansen dus ook kreeg via Nijland. En ook een, uh, een schotje van, uh, van Polen dat naast ging. Nu zullen uh, nog altijd halfwege de helft van Roda JC en de as van het veld. Maar uh, goed uh, werk daarvan Mitchell Donald. waardoor uh, Benson weer ver terug moet. Mokotjo is het. Krijgt de bal wel terug nu Mokotjo Dus verlegt de bal dan naar de rechterkant. Waar iets meer ruimte is voor Peck Zwolle. Nu uh, Van Polen aan die rechterkant. Maar niemand dient zich aan voor Van Polen. Waardoor hij weer terug moet. Van Polen de aanvoerder van Peck. Die instrueert zijn uh, ploeggenoten. die ook lopen is vrij jongens. Zorg eens voor een uh, situatie waar ik de bal aan niemand kwijt kan. Want dat kan nu nog te weinig voor Peck. Nu uh, Broersen Wel een lange periode van balbezit voor Peck Zwolle. Levert de bal in bij Aschentee. Nu Mokoccio speelt de bal naar Broers aan de rand van het strafgebied. Die probeert dan Stef Nijland te bereiken. Maar Roda zit daartussen via Kali. Kan er dan misschien uitkomen als het snel gaat... Maar Christian Nemeth, de Hongaarse spits... die verliest het duel van Lachman... waardoor Peck weer kan overnemen en aan een nieuwe aanval kan beginnen. We zitten twee minuten voor rust... en het staat hier tussen Roda en Peck Zwolle, nog altijd 0-0. Twee uitslagen uit het buitenland. Sunderland tegen Manchester United. United heeft toch nog gewonnen. Twee goals in zes minuten. Brachten een 2-1-eindstand in het voordeel van United op het bord. En in Duitsland Leverkusen tegen Bayern München eindigde in 1-1. Ahead Eagles staat ruim voor tegen NEC en die uitkamp. Slotfase, eerste helft 3-0. En daar gaat uh, Valkenburg weg voor. Go ahead. bal voor het doel. Nee, achter het doel. Net over de lat gaat uh, zeilt de bal. Ja die wedstrijd is natuurlijk eigenlijk al gespeeld. Als je heel eerlijk bent. Of er moeten echt wonderen gebeuren. Maar ik zie dit NEC geen wonderen verrichten. Want het is een zo matige ploeg. Met als uh, echt dieptepunt uh, de heer Paulsen. De IJslander die een dramatische wedstrijd speelt op het middenveld bij NEC. En dat compenseert door zeer gefrustreerd uh, hard op uh, tegenstanders uh, in te gaan. En uh, mazzel heeft dat hij nog geen gele kaart te pakken heeft. De bal is in het uh, bezit. Nu even van NEC. Maar niet voor lang. Want. Want daar zit gewoon iemand uh, overgoor, zit daar bovenop. En dus is uh, NEC de bal weer kwijt. En uh, is het uh, de rechtsbek. Uh, die bevalt me wel aan me voor die de bal nu wel uh, inlevert bij Breuer. Die uh, ook David was aan het derde doelpunt van uh, Go Ahead Eagles, want hij liep volkomen onder de bal door. Nu dan misschien een mogelijkheid voor NEC. Hemlijn brengt de bal voor het doel, maar voor is een uitstekende voetballer. Maar één ding waar hij niet zo goed in is, is koppen. En dat blijkt nu tenminste, de bal was net iets te hoog voor hem. Hij kopt de bal naast het doel van keeper Room. En zo gaan we richting de rust met een 3-0 voorsprong voor Go Ahead tegen NEC. Slotfase in de eerste van de eerste helft Roda Terrepex Volle, Arman Afsarogdo. Nog, nog, nog altijd de stand in de laatste minuut van de eerste helft. Er zal vast wel wat tijd bijkomen. Vermoed ik zo. Door die ophef. Na die rode kaart van Bonaventia. Die lachman onderuit trok volgens gijzegde Higler Ascente miste de penalty die erop volgde voor Peck. Twee minuten komen erbij in de eerste helft. Peck's Wollen nu een bal bezit. Is nu wel sterker hoor dan Roda. Via Nijland. Rand van het strafgroepgebied, Maar verspeelt de bal daaraan aan Flederes. Waardoor Roda er misschien wat lucht kan krijgen nu. Maar Peck die jaagt dan goed door. En dat is ook de juiste tactiek voor Peck's Wollen. Want. Ze moeten iets meer gaan jagen. En dat doen ze nu ook goed. Nijland neemt over voor Pek. Komt het strafstoel binnen. Nijland moet dan kappen. Kan niet schieten? Nee, het is daar goed verdedigd van Bart Biemans, waardoor het schot van Nijland gekraakt wordt. Maar Peck lijkt de juiste manier te te hebben... om het verzet van Roda iets meer te breken. Nu Mokoccio voor Peck Zwolle aan de linkerkant. Nog niet heel veel van gezien. De middenvelder overgekomen van Feyenoord... die het zo goed deed aan het begin van het seizoen. heeft de bal verlegd naar de rechterkant, naar Van Polen. Komt met een slipopening opening op Saimak... maar die kan dan net niet aan de bal komen... waardoor Kuto gewoon kan oprapen... als er nog ongeveer een minuut te spelen is... van die twee minuten blessuretijd die Hiegler heeft bijgetrokken. Net een goede kans nog gezien voor Pex Wolle via Klies. De Poolse middenvelder die een aardig schot in huis had vanaf de rand van het stadsgroepgebied. En Couto, doelman van Roda, kon die bal maar met moeite over de achterlijn werken. Maar het lukte dus wel waardoor het nog altijd 0-0 staat hier in Kerkrade. Lachman voor Pex Wolle. Roda komt er nu echt niet meer aan te pas. Heeft de afgelopen vijf minuten maar heel weinig de bal gehad. Het is Pex Wolle wat nu de klok slaat via Mokoccio. Aan de rand rond de middenlijn nu. Aan de rechterkant heeft Van Polen de bal gekregen. Speelt naar... Saimak van Polen krijgt het bal terug. Roda gelooft het wel even. Hoopt met een 0-0 de rust te gaan halen. En dan zal het daar al heel blij mee zijn, denk ik. En dan kan Ruud Brood straks in de kleedkamer wel vertellen... hoe ze het moeten aanpakken, die tweede helft. Pekswolle nog altijd. Nu aan de linkerkant. Via Van Hintem tegenover Huppertz. Van Hintem geeft de voorzet. Benson kan er niet aankomen. Het is uh, Wiljan Pluim die kan uitverdedigen. En dan fluit Hiegler voor het einde van de eerste helft. Een eerste helft waarin geen doelpunten vielen. Wel een rode kaart voor Bonavazia. En een gemiste strafschop van Ascente groot voor Peck zwollen naast, waardoor het tussen Roda en Peck nog altijd 0-0 staat. En ook in Deventer zijn de spelers op weg naar de kleedkamer... voor de uh, welverdiende thee noemen ze dat. Het is daar 3-0 bij rust bij Go Ahead Eagles tegen NEC. De late wedstrijd straks uh, over een uh, minuut of uh, 14 is NAC tegen Heracles. so good Maroon 5 met moves like Jagger. NAC, Herakles is de late wedstrijd straks. Dat betekent dat die over een minuut of tien beginnen daar in Breda. Ja, twee ploegen die heel dicht bij elkaar staan. Herakles tiende met tien punten en een plaatsje lager Nak met negen punten. Het scheelt dus maar één punt. En ja, ze doen het allebei redelijk eigenlijk zoals een beetje verwacht mocht worden, Frank Wieluit. Nou, ik, nou, nou zei, de, ja. van nak hadden we niet zo gek veel verwacht. Die hadden ook een hondsbroeder start. Die zijn er redelijk van hersteld. Dat in ieder geval toch wel. En uh, hebben zich dus gemeld in de, in de ja, op dit moment grijze middenmoot. Maar ze hebben natuurlijk ambitie voor, uh, voor meer. En uh, Heracles, dat uh, heeft een uitstekende seizoenstart, Want die zijn nog nooit zo goed gestart. Zeker niet als ze vandaag uh, ook nog weten te winnen in Breda. Dat is niet uitgesloten. Want ze hebben hier al een aantal jaren achter elkaar niet meer verloren in ieder geval. Dus punten zijn ze hier wel gewoon om, uh, om die te pakken. Hoewel ze hier normaal gesproken wel wat andere omstandigheden aantreffen. Vorig jaar hebben we ongeveer uh, steen en been geklaagd over het veld hier. Tegenwoordig gaat het over het veld van Ado. Maar dat is binnenkort ook voorbij. Want dan is dat ook gewoon altijd hetzelfde. Maar uh, hier ligt nu een zeer grasmat, En daar was iedereen bij Herakles zeer over te spreken. Dus uh, uh, dat belooft in ieder geval een... Uh, maar de echt mogelijkheid gras, hè? Echt gras in dit geval. En dat vinden ze bij Heracles ook leuk hoor. Daar doen ze, daar doen ze niet zo moeilijk over. Die uh, hebben in ieder geval tegen de trainer gezegd... het excuus kan nooit een polletje worden vandaag. Want dat is hier niet. En uh, nou ja, dat zijn ze thuis in ieder geval ook gewend bij Heracles. Twee ongewijzigde ploegen. Daar is niet zo gek veel spannend aan, uh, aan te melden. En uh, wat dat betreft dus gewoon een Poupon in de spits. Bijvoorbeeld bij uh, Nak en Mark Oet. Die uh, vorige week in die uitwedstrijd tegen RKC... Uh, 4-1 gewonnen door Heracles. Met drie doelpunten meteen aan de kop van de club. topscorers ranglijsten melden. En het is trouwens uh, de derde keer binnen tien dagen... dat uh, Heracles zich meldt in Brabant. Een bekerwedstrijd tegen RKC. Een competitiewedstrijd tegen RKC. En nu dus deze wedstrijd uh, bij uh, de buren van RKC. NAC Breda. En uh, het clublied wordt hier gezellig ingestart. Om uh, alvast een klein beetje in de sfeer te komen... voor het gezellige zaterdagavondje NAC intussen. En uh, nou ja... Ze zijn vaker in Brabant geweest. Misschien dat ze hier wel een uh, vakantieparkje gehuurd, afgehuurd hebben met uh, de selectie. Want thuis spelen tussendoor is er ook niet bij geweest. Alleen in Almelo uh, getraind. Verder de wedstrijden in Brabant afgewerkt. Maar dan zijn ze hier voorlopig in deze regio. Wel weer uh, zo'n beetje klaar met Heracles. Deze ploeg die uh, dus goed draait. En als ze vandaag winnen, hun beste start in de eredivisie ooit maken. En dat is... Uh, wel een serieus mooie uitdaging voor de mannen van Jan de Jong. In Deze wedstrijd die niet geleid wordt door Paul van Boekel. Die is ge geblesseerd. De scheidsrechter kan ook worden vervangen als hij geblesseerd is. En vandaag staat dus aan de aftrap. Hij gaat het eerste jou geven. Reinhold Wiedermeyer. We hoorden eerder vanavond de reactie van Joeri van Gelder op zijn vijfde plaats op de wereldkampioenschappen. En Daarna liep verslaggever Edwin Cornelis nog even rond daar in die turnhal in Antwerpen. Bij de ingang van het Sportpaleis is een uh, soort van uh, mini-turnplein ingericht met mini-ringen. Waar uh, mini-Juri van Gelders aan hangen. Het is de perfecte plek om eens even na te praten over de finale van Juri. Ja, ik vond hem op zich wel goed. Dat is wel leuk, inderdaad. Uh, alleen je denkt dat hij... Uh kort en hij was uh, niet echt helemaal stabiel. Zo wordt er heel wat afgefilosofeerd over Joeri van Gelder op de ring. Hoe kijkt zijn coach er tegen aan, Bram van Bokhoven? Um, hij had een klein hubje, dat is het tiende eerlijk is eerlijk. Maar goed, ja, hij heeft het maximale voor zichzelf gedaan. Dus ja, Meer kan je op dit moment niet verwachten en scores zijn altijd maar uh, zoals ze uitkomen. Hè? We hadden de indruk vanaf de tribune uh, dat hij het in de handstanden misschien een klein beetje liet liggen. Nou, hij had heel even een kleine wibbeling. Kijk, het, het, het, de uitdaging op dit niveau is gewoon bij ringen zit het zo dicht bij elkaar dat je... Ja, je moet, op een gegeven moment gaat het om, uh, om hele subjectieve indrukken van, uh, van hoe een oefening eruit ziet. Nou, en, uh, daar liet hij iets liggen dat hij even iets minder overtuigend was. Kortom, hij had nog iets stiller moeten hangen, wellicht? Ja, nog iets. Van de andere kant kan je ook eens zeggen, zijn eerste deel was fenomenaal. Dat kan uh, niemand hem, uh, ook in dit deelnemersveld, niet nadoen. Dus, um, ja, zo is er altijd wat. Zo is er altijd wat. En is het dus weer geen podiumplaats? Ja, het begint toch een beetje een soort van vloek te worden voor de afgelopen jaren natuurlijk. Wat moet hij nou doen? Wil hij daadwerkelijk weer echt om de prijzen mee kunnen doen? Nou ja, kijk, een, een vloek, uh, dat uh, maken mensen uit de buitenwereld er natuurlijk van. Kijk, het is uh, op, op dit niveau, bij de beste acht van de wereld, bij een uh, ranking waar je gewoon binnen drie tienden van een punt opereert... Uh, ja, moet het je meezitten uh, uh, of niet en dan, uh, ja, dan krijg je dit soort dingen. We, op de EK zat hij een tiende van het goud af. Uh, ja, kun je zeggen, weer geen medaille. Uh, wij moeten kijken naar de technische inhoud en naar de prestatie van uh, hoe hij het uitvoert. En dan zeg ik van, uh, ben ik tevreden. Precies. Moet je misschien constateren heel hard dat hij voor de strijd om de medailles uh, wellicht voorbij gestreefd is door anderen? Nee, kijk, de concurrentie is, uh, is groot. Jurie is natuurlijk ook jaren de man geweest waarop je gejaagd wordt. Zo gaat dat als je, als je aan de top staat. Uh, dus de concurrentie is groot. Maar uh, kijk, Jury is is topsporter. Die gaat richting volgend jaar weer gewoon uh, ervoor zorgen dat hij uh, probeert wel een medaille te halen. Dan lopen we het Sportpaleis even uit, even oversteken. Dat is in een gebouw wat normaal gesproken een pizzeria is. Maar nu even niet. Hier worden turnpakjes verkocht. En ook hier Oranje supporters. Ja, ik vond het heel jammer. Hij deed echt voor ons, we waren echt zo blij, ik heb gewoon keelpijn van het juichen. En dan nog vijfde, was echt heel teleurstellend. Ja, ik was zo zenuwachtig in het begin. Echt, mijn hart klopte, was niet normaal. Maar ja, super jammer dat het gewoon vijfde is geworden. Echt jammer. Waarin zat het hem nou? Ja, dat ik me ook af. Ja, zijn afsprong, hij had natuurlijk wel een hupje bij zijn afsprong, maar ja. Ja, hij was niet gestrekt in zijn afsprong. Hoe ziet Mitch Venner dat, de bondscoach? I think he did a great job. And, uh, you know, all the controversy over will he do a full twist in his dismount. He looked at the competition... Went for broke and in my eyes and I was in the BBC commentary box and I said that's a bronze medal. Hij was ervan overtuigd dat hij brons ging pakken. Because I thought I thought he really had it. He really went for it. I'm very proud of him and Bram. Haalt het positieve eruit. Yuri heeft zich krachtig, sterker dan ooit getoond. There's a lot left in the tank for Yuri yet. He says I'm already capable of touching the medals, but now I need to grab them. Yeah, exactly. What a great quote. Yes, he see, he can sniff it. Ja, wat is nou het punt waar jullie hard aan zouden moeten werken om uh, ja, die score nog wat omhoog te krijgen? Nou, er is deze week hier een nieuw element uh, uh, ingediend, wat, uh, wat, hem, uh, wat hij ook wel zou kunnen doen, waardoor hij uiteindelijk dadelijk 3/10 uh, omhoog kan gaan. Hoe ziet dat eruit? Dat is lastig uitleggen, je hangt horizontaal beneden de ringen en dan druk je hem eigenlijk helemaal op naar boven. Dat is de Van Gelder, dat is het element wat hij zelf eigenlijk uitgevonden heeft. Eigenlijk dat opdrukken in die ringen? Ja, alleen die houdt hij dan, uh, moet je die beneden twee seconden stil houden. Nou, dat kunnen we natuurlijk ook wel en op die manier kan die 3/10 uh, omhoog. Ja. En die andere waren gewoon hartstikke goed. Zo is het goed. ook nog eens een keer, hè? Ja, nou, dat vond ik wel. Ja. Ja. Ja. Maar ja, we komen hier wel voor ja, het Wilhelmus. Ja. Ja. Voordat, die was, of voordat hij aan de beurt was, kon je al zien dat die anderen gewoon ontzettend hoog gescoord hadden. Dus ja. dat het heel moeilijk zou worden. Ja, ja maar ja, met een D-score van 6-9 kan je er boven komen. Ik bedoel, ja, hij is wel heel netjes. Ja, heb je gelijk in. We komen er niet uit, mevrouw, zo. <laughs> hij had gewoon moeten winnen. Ja, dat sowieso. Ja. Dan was, dat was het feestje compleet. We horen een bijdrage van Edwin Cornelissen vanuit Antwerpen. Even terug naar de Eerste Divisie. Emmen, Willem II is afgelopen, is 1-0 geworden. Uh, Willem II had op gelijke hoogte met de koploper Dordrecht kunnen komen... maar dat lukte dus niet. De stand is nu uh, na 11 ronden Eerste Dordrecht, 23 punten. Dan Sparta met 21, dan Willem II en Eindhoven met 20... en Emmen is nu opgeklommen naar de vijfde plaats met 19 punten.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 Benny King met Stand By Me. Uh, ze zijn begonnen in Breda bij NAC Heracles. Uh, uitverkocht stadion, Frank Wieland? Uh, nee, dat niet. En uh, het uitvak is zelfs helemaal leeg. Want uh, er zijn maar 17 kaarten verkocht aan uh, Heracles fans. <laughs> en uh, ja, als je dat in een uitvak zet, dan ziet dat er heel knullig uit. Het zijn allemaal hele vriendelijke Heracles fans. Dus die mochten plaatsnemen op de VIP-tribune. Dan kon het uitvak uh, dicht blijven. Dus die kaarten zijn sowieso niet verkocht. En er zijn nog genoeg lege plekken in dit stadion. Voor een zaterdagavondje Nak is dat toch wel redelijk opmerkelijk. En Nak doet er toch ook alles aan om het stadion vol te krijgen. Zelfs in de eerste minuut al 100% kansen. Eerst via Sarpong die de buitenspelval ontweek vanaf de linkerkant. Toen besloot om die bal niet voor te geven aan Poupon, die klaar stond om in te schieten. Hij probeerde het zelf vanuit een lastige hoek. Daar zat pasveer goed tussen. En uit de rebound verbeek raakte de bal volkomen verkeerd. Dat was allemaal binnen een minuut voor Nak. En dus was bij Herakles de boel nog niet helemaal wakker. Nu krijgt Nak zijn eerste hoekschop van deze wedstrijd. Er We zijn drie minuten onderweg. Het is nog 0-0. En het publiek moet ook nog een klein beetje op gang komen. Het is alsof het moet wennen aan het feit dat het eigenlijk wel weer goed gaat met Nak in deze competitie. In het begin viel er niet zo gek veel te genieten bij de ploeg uit Breda. Alles mislukte. Het voetbal zag er niet uit. Vorige week in uitwedstrijden. Dat is dan wel een groot verschil met het NAC thuis. Uh, zag het er ook niet uit. Maar ja, nu spelen ze in breda en Moet je dus uh, goed opletten. Zeker als ze vijand zijn. In dit geval is dat dan uh, Heracles de vijand in uh, de goede manier van het uh, spreken natuurlijk. Want het is een uh, sportief gebeuren. We zijn een uh, kleine vier minuten onderweg. NAC is goed gestart. Heeft alleen niet gescoord. En dus houdt Heracles het 0-0 in de openingsfase. En dan go-ahead Eagles tegen NEC. Heeft die trainer die het nu moet opknappen bij uh, de Nijmegenaren... Uh, andere spelers uh, opgesteld inmiddels, Andy? Nou, als hij kon, uh, elf. Maar er ja. uh, kon er maar eentje in ieder geval, heeft hij uh, gewisseld. Hij heeft uh, Stefanik, ik wist niet eens dat hij meedeed... want daar heb ik helemaal niks van gezien in de eerste helft... heeft hij vervangen door Michael Higden... En uh, die moet dan de doelpunten gaan maken. En zo, daar had ik het met wat collega's over. 3-0 de rust dus bij Go Ahead tegen NEC. En mocht het 3-3 uh, uh, worden, ik noem maar iets geks. Dan uh, zijn we van het grootste wonder van het voetbal van deze eeuw zo'n beetje getuigen. Want wat is dit NEC-matig, zegt de zwakste ploeg in de Eredivisie nog. En staan ook niet voor iets. onderaan. Bal gaat over de zijlijn, mag gegooid worden door NEC. Kijken of ze wat uh, kunnen doen. Goeie paas van Higden naar Comboy, de opkomende bek van nec Comboy. Ja, een hele matige bal. En die wordt weer heel makkelijk uitverdedigd door NEC. En dan is het Breuer die de bal niet onder controle kan krijgen. En dan is de bal over de zijlijn. 3-0. En we zitten in de tweede helft. Die is twee minuten oud. Bij Go Ahead tegen NEC. Is er nog veel nagepraat in de rust over die strafschop en die rode kaart, Amon? Het ging alleen maar over de strafschop en de rode kaart net in de rust inderdaad Ronald. Terwijl het nog 0-0 staat hier na twee minuten in de tweede helft tussen uh, Pek en uh, Roda. Ja, Ik heb nu twintig herhalingen gezien op mijn scherm. En het is heel moeilijk te zeggen of het nou een terechte rode kaart en een penalty was. Je ziet Bonavazia, die is uh, Lachman kwijt in het strafschopgebied. Dan gaat zijn linkervoet wel naar de hak van Lachman. Maar om nou te zeggen dat hij hem raakt... Ik denk het eigenlijk niet. Maar goed, met 100% zeker kan ik het ook niet zeggen. En ja, je vraagt je toch af waarom Lachman zou gaan liggen als hij niet geraakt wordt. Dat is natuurlijk ook de vraag. Of hij maakt natuurlijk een 100% schwalbe. Dat kan altijd. Maar goed, Bonavati, hij is er niet meer bij. Ruud Brood, trainer van Roda, heeft in de rust gewisseld. Toch maar Kees Luik, centrale verdediger, in het veld gebracht. Nee, met de spits is er afgegaan. Waardoor Hupperts nu de meest vooruitgeschoven man is aan de kant van Roda JC. En Roda nu met een 4-4-1 formatie gaat spelen. En Ron Jans, trainer van Pek Zwolle, heeft ook gewisseld. Labiel, een middenvelder, is er in de ploeg gekomen. En hij verbelangt link-of-leugelverdediger Van Hintum. En dat zijn natuurlijk logische wissels. Roda wat verdediger en Peck wat aanvallender. En dat is vrij logisch gezien ook de slotfase in die eerste helft. Waarin Peck een stuk sterker was dan Roda. Nu Peck in bal bezit aan de linkerkant van het veld. Met Aschente. Die moet al uh, langs Soutjoe. Lukt dat? Ja, dat lukt. Die is labiel overigens. Die is uh, langs Aschente. Geeft de voorzet op uh, Saimak. Maar die kan niet aan de bal komen. Het is Flederes. Uh, Helemaal achterin nu voor Rode Die kan uitverdedigen. Maar dan een slechte voortzetting heeft. Waardoor Mokortjo op het binnenveld van uh, Peck gewoon kan overnemen. Heeft de bal gespeeld naar Nijland. Gaat dan goed langs Flederes. Wordt een overtreding gemaakt, vindt uh, Nijland. Maar Hiegler oordeelt anders. Zegt dat Nijland moet opstaan. Waardoor Roda gewoon die bal nu even kan uitverdedigen met Mitchell Donald. Aan de linkerkant, rechterkant van het veld rond de middenlijn. Maar een slechte pas dan weer van Donald. Die niet goed speelt vandaag hoor. Waardoor Hupperts niet in balbezit kan komen na vijf minuten in de tweede helft. Waar het tussen Roda en Peck nog altijd 0-0 staat. Breda, dan Nacky, Frank Wierleit. Uh, Nak probeert van de eigen helft af te komen. Wordt daar redelijk goed vastgezet door uh, Herakles. En dus duurt het even. Het is 0-0. Nog de rover. Kan nu de middenlijn oversteken aan de, de rechterkant uh, voor uh, Nak. Even de bal terugleggen op Buis. Die moet dan toch weer omdraaien. Onder druk van uh, Bruns. Weer achteruit in de richting van Enrico Drost. Die uh, de bal even aan de voet houdt. En dan besluit hem breed te leggen. Op zich niet heel erg vreemd dat hij dat doet. Zo verplaatsen we van de rechter naar de linkerkant. Naar Kenny van der Weg. Weer terug naar Kwakman. Nak uh, bouwt rustig aan op. En Herakles probeert het veld klein te houden. En uh, zo het opbouwen nog lastiger te maken dan het wel is. Van de Weg, dit is goed. Heel snel richting Sarpong. Nou, dan is dit een intikker. Jongen, jongen. Wat is dat onvoorstelbaar slecht ingeschoten daar van Poupon zegt. Die krijgt hem op een presenteerblaadje. Randje doelgebied. Pasveer is al uitgespeeld. Die staat bij de eerste paal te kijken. Maar die bal gaat zo zacht dat Pasveer er gewoon nog tussen kan komen. En dan is het slechts een hoekschop voor nak Dit had 1-0 moeten zijn. Dat had eigenlijk niet anders gekund. Maar Poupon weet deze kans om zeep te helpen. Hoekschop voor Nak is wat overblijft. En uh, die komt bij de eerste paal. Wordt daar uh, weggekopt achterin uh, bij Heracles. Dat dan kan counteren als ze uh, de bal in ieder geval in uh, bezit houden. Vooralsnog lukt dat redelijk. Valt die bal buiten. Geeft Wiedemeijer een vrije trap op de helft van Nak weer ongelooflijk, wat was dat? Een verschrikkelijk grote kans voor Nak. Een minuutje geleden, acht minuten onderweg. Het had 1-0 moeten zijn voor Nak. Dat is het niet. Heracles 0-0 nog in Breda. En die houtkamp zit in Deventer op wonderen te wachten. Nou, Misschien dat hij gaat komen uit de hoekschop voor N.S.C. 50 minuten gespeeld. Nee hoor, slechte hoekschop. Makkelijk weggekomen uit de verdediging van Go Ahead. En dan de counter met een uh, uh, goede paas is dat zeg. Van, uh, wilde ik zeggen, maar het was net geen goede paas van Antonia. Hij komt net niet aan bij Houtkoop. De maker van de 3-0. Turuc 1-0, Houtkoop 2-0, Antonia 3-0. Uh, Antonia een uitstekende speler. Zeker als hij oog voor zijn medespelers heeft. Nu is NEC weg aan de linkerkant. Bal probeert... Uh voor doel te komen. De voorzet van Janscher. Maar komt niet aan. Omdat er een go ahead tussen zit. Snelle hoekschop genomen. Moet weer voor het doel gaan komen. Komt hij ook bij de tweede maal. En daar bijna uh, ingekompt. En dan het schot gaat naast. Nou, eindelijk. Het is Balsen die de bal naschiet. schiet. Eindelijk zien we wat van NEC in de tweede helft, Maar ze staan wel met 3-0 achter. Peck Wolle is nog steeds 0-0. Dat was vorige week ook al, hè, uh, Armand? Inderdaad, tegen toen uh, speelde Pek gelijk met 0-0. en Dat is een score die nu ook op het bord staat. Pek wel uh, sterker ook in de beginfase van die tweede helft. Met Van Polen nu aan de rand van het stadschopgebied. Probeert uh, langs Flederes te gaan. Flederes zet een blok, vindt Hiegler vrije trap voor Pek Zwolle op een interessante plek. Helemaal aan de rand van het strafschopgebied aan de rechterkant zal een indraaiende vrije trap worden. Pek heeft het balbezit in die tweede helft. En Roda komt er niet goed meer aan te pas. Heeft natuurlijk ook nee met de spits gewisseld. Waardoor Hupperts daar nu voorin rondloopt. Maar ja, dat is natuurlijk wel een verdedigende wissel van Ruud Brood. Wel logisch, want je zag aan het eind van die eerste helft dat het verdedigen toch een stuk minder begon te staan bij Roda JC. Nu de vrije trap voor Pek Zwolle. Hiegler zet de muur even op afstand. De vrije trap zal Genomen gaan worden, denk ik, door Aschente. Hoewel Saimak er ook bij staat. Saimak moet het met rechts doen. Aschente met links. Het kan ineens, maar het kan ook een voorzet worden. Het wordt Aschente en dan zal het ineens worden Aschente. Maar die bal verdwijnt in de muur. Af van het bal wel voor Mococcio kan schieten met links. Mococcio. Goed schot, maar een goede redding ook van Philip Couto. Op uh, mooie knal van Mococcio aan de rand van het strafgebied. Maar uh, Couto die uh, zweeft naar de rechterbovenhoek en die uh, pakt die bal. Kan hem nog wegstompen. Wel een ingooi voor Pex Heeft de bal nog altijd in bezit. Roda komt er echt niet meer uit in het begin van die Peck speelt de bal even rustig rond uh, achterin via Labiele. Speelt hem naar uh, Lachman. Nee, hij gaat naar gelijk naar Nijland. Uh, de diepte nu. Nu uh, Nijland krijgt de bal weer terug. Roda die jaagt ook niet door. Die vindt het wel even goed. Speelt nu wat afwachtender. Met tien man natuurlijk ook Roda sinds die rode kaart van Bonavacia. Ja, Peck zwollen met uh, Lachman naar de rechterkant. Naar Van Polen. Naar uh, Ascente. Nee, Saimak is het. Die gaat goed langs van Peppe. Maar uh, hij krijgt uh, dekking daar uh, van uh, van Pep is het wat mee. Nee, Het is Kali die dus centraal achterin speelt samen met Luijs. Roda nu misschien met een counter. Het is 4 tegen 4. Veel mensen van Pek voor de bal. Moet het wel snel, Roda. Flederus met de paas op Donald. Maar die steekbal zwimme opening leek dat van Flederus. Maar Donald kon daar net niet aankomen. Goed verdedigd is dat van Pec Zwolle... Dat nu weer de bal heeft. Het is wat leuker in die tweede helft. Er komt natuurlijk meer ruimte op het veld. Doordat Pek met een man meer speelt. Nu Saimak, randstad Ranschlagsgebied. schiet. En weer een redding van die doelman. Filip Kuto Die vorige week nog zo. Ongelukkig. Met het hoofd in eigen doel uh, schoot. Of scoorde eigenlijk. Hij, uh, kopte. Uit die, kopte uit die vrije trap van Utrecht. Die verdween op de paal. En uh, ging vervolgens op het hoofd van Couto Die tot zijn eigen verbazing de bal in zijn eigen doel kopte. Maar die speelt toch een aardige wedstrijd. Vandaag heeft al een uh, flink aantal schoten uit de tweede lijn. Uit de doelmond weten te keren. De hoekschop blijft over voor Pek Wolle. Via Aschente aan de linkerkant. Komt die hoekschop. Centrale verdedigers mee naar voren. Maar een slechte hoekschop is dat. Uh, Laag genomen van Aschente. Kan daarom makkelijk worden weggewerkt door uh, Art van Peppen. Die werkt de bal dus over de achterlijn. Waardoor er wel een nieuwe hoekschop overblijft. Seimak gaat die nemen nu. Maar Hiegler moet nog even wat mensen corrigeren toespreken. Is nu gebeurd of niet? Nee. Er is wat ophef in het strafschopgebied nu. Hiegler loopt daar even naartoe en vindt het nu goed. De hoekschop is daar van Seimak. Maar weer van Peppe die daar uh, kan wegwerken. Bal gaat over de zijlijn na 10 minuten in de tweede helft. En Peck weet nog steeds niet te profiteren van die man meer situatie. Het staat nog altijd op 0-0 tegen Roda. Poepon was het niet gewend dat er zo'n mooie grasmat lag in Breda. Vandaar dat het daar nog steeds 0-0 is. Dus Frank -Pierreid. Ja, Ongelooflijk. Nou ja, Herakles heeft intussen een soortgelijke kans gehad. De combinatie uh, daar tussen Bruns en Linsen. En uiteindelijk uh, kon die laatste schieten. Dat deed hij uh, onvoldoende. Schot wordt geblokt uiteindelijk door uh, Drost. En dan krijgt hij hem weer terug. En legt Legt hij hem voor op Oet die daar dus niet staat. Daar waar uh, Poupon wel stond en uh, hopeloos miste. Daar was uh, de Duitse huurling overgekomen uh, van Heerenveen. Uh, even niet paraat op de plek waar we graag hadden gezien dat hij wel had gestaan. Want we komen tenslotte naar een stadion om doelpunten te zien. Kan mij niet schelen voor wie. Maar uh, ze moeten ze af en toe wel vallen. Het had gekund bij deze wedstrijd in Breda-NAC tegen Heracles. Het is 0-0. Daar komt Heracles weer met een schot van grote afstand. Nee, we gaan nog even via een omweg proberen. Het blijft 0-0 in Breda.